Jacob Benkelo de Night of the Proms eh uh, u bent eh uh, dirigent hier. Wat mij opvalt als ik de setlist zie, twee Tschaikovskis, favoriete keuze. Nou, ik vind ehm um, Tschaikovsky al een bijzondere componist. Ehm uh, ligt mij zeer nauw aan het hart. Maar is daar erboven eh uh, heel erg geschikt voor dit soort concerten. Het is een heel directe taal. Ehm um, heel krachtig geformuleerd en eh uh, begrijpbaar voor een heel groot eh uh, publiek. En dat is natuurlijk wat nodig is in eh uh, in deze configuratie zou ik maar zeggen. Het is misschien ook eerder toeval dat juist die twee werken eh uh, naast elkaar staan. Want tenslotte hebben die eigenlijk weinig met elkaar te maken, tenzij dat ze door dezelfde man zijn geschreven. Nu eh uh, 1812 vind ik een heel bijzonder stuk en eh uh, we brengen het uiteraard in een verkorte versie maar toch een versie waar de essentie eh uh, van de muziek eh uh, en van het verhaal aanwezig is. Tip me al het heeft mij enorm verbaast dat Sjokski dat één van zijn minder geslaagde werken vond. Eh uh, ik vind dat namelijk niet. Ik vind dat eh één van zijn topwerken. Omdat het toch erin slaagt ehm uh, een gans verhaal te vertellen binnen een klassieke vorm en dat op een sublime manier. Eh uh, het begint met een, een Russisch koraal eh uh, eh uh, orthodox Byzantijns als je wil eh uh, met met met vijf cellos en dat eh uh, eh uh, wordt dan hergenomen helemaal op het einde met, met een groot toeti dat zijn weergaan die kent. En ondertussen heb je er een een een klassieke sonatevorm met onder meer de marsiejes erin en en andere thema's die dus de de werkelijk de oorlogssituatie schilderen maar toch op op een moet ik zeggen niet voor de hand liggende manier. Op een heel klassieke evenwichtige en Europese traditionele manier dus eh ja, de klassieke sonate van. Daar er is ehm uh, vrij veel te doen rond Tschaikovski de laatste tijd hè. Als ik eh uh, goed zie, de de de Westprogramma heeft ook heel veel Tschaikovski ehm uh, zowel in opera stijl als eh uh, in balletvorm. Ik denk dat Tschaikovski is een beetje uit de mode geraakt eh uh, bij een aantal mensen omdat ze hem te direct vinden. Maar wat is te direct? Eh uh, Het is zeer Keur, zonder enige twijfel de meest begaafde Russische componist aller tijden. En wordt ook door zijn collega's als dus danig beschouwd, ook door Stravinsky en eh uh, Shostakovich. En de de de grote Russische componisten wordt hij nog steeds beschouwd als de absoluut grootste. Zijn zes symfonieën staan daar als een rots in de branding. Dat zijn allemaal superstukken. Misschien is de 3e iets minder, maar dan daar is ook, er zijn er ook eh uh, magnifieke passages. Dus allez van een niveau dat ehm uh, zelden wordt bereikt in de muziekgeschiedenis eh uh, hij heeft gehoord tot de supergrote. Mm -hmm. En eh uh, naast deze symfonieën eh uh, heeft hij ontelbare uh, stukken geschreven, concertos, uh, suites voor orkest, opera's en dat is allemaal van een zeer zeer hoog eh uh, niveau. Ik vind het uh, een enorme prestatie dat hij bijvoorbeeld de notenkraker, Barret de notenkraker, uh, heeft geschreven voor Petit Pas, dat was de toenmalige choreograaf, in opdracht van Petit Pas heeft hij dat geschreven, of, of in ieder geval op vraag van. En uh, men vertelt, ik weet niet of het 100% waar is, maar ik kan het mij wel inbeelden, dat Petit Pas eigenlijk al de choreografie had gemaakt voelt de muziek bestond. En ehm uh, Antsjkowski doet opdracht heeft gegeven van eh uh, ik heb een stuk nodig eh uh, in 3/8 en zo snel en zoveel maten dit en zoveel maten dat. En en dan gaan ze maar verder en dat Tchaikovsky dat gewoon heeft ingevuld. Als dat waar is, dan is dat een ongelooflijk geniale prestatie, want die muziek is prachtig gewoon. Ik heb het gevoel dat jullie dit ja aan een razend snel tempo eh uh, moeten spelen soms. Ehm um, ik heb nog nooit zo'n snelle 9e van Beethoven precies gehoord. Klopt dat? Ehm um, dat denk ik niet hè. De passages eh uh, die we spelen uit de 9e in combinatie met een een een gospel musical versie, hè? Dus we beginnen met een een stuk eh uh, originele muziek, maar dat is inderdaad een heel vlugge passage en eh uh, Beethoven heeft daar eigenlijk bijna op de grens van het mogelijke geschreven voor de tweede viool en voor de altviool. Alleen hoort men dat niet meteen eh uh, heel duidelijk in een concertzaal. Maar ook in de negens zijn er nog andere plaatsen waar die orkestratie bijzonder gewaagd is eigenlijk. Dus dat die passage is is gewoon snel. Maar is ook zo bedoeld. En dan gaat het over eh uh, naar de gospelversie. Ja. ja. Je geeft teken dit jaar aan Senet Oconogh uh, eh via een camerasysteem. Eh uh, wanneer ze moeten inzetten bij Troy als ik me niet vergis. Ehm um, is dat zo aardig mogelijk nummer om om juist in te zetten? Eh uh, sommige passages zijn zeker niet evident. Uh, maar eh uh, Senet is ook een een bijzondere persoon. Heel teruggetrokken, heel eh uh, ja, ascetisch. En misschien ook een beetje angstig. Ik weet het niet of voor het, het juiste woord is, maar in elk geval het is geen extroverte persoon, absoluut niet. Zij vroeg mij uit expliciet om articule. Nu is dat bijzonder moeilijk, want ik sta met mijn rug naar het publiek en, sta, en zij staat met haar aangezicht naar het publiek. Mm -hmm. En eh uh, ja, draaien en zo dat is dan ook een afleiding voor haar dat deed, dat deed ze niet krijgt. Dus we hebben dit gevonden als oplossing en eh uh, voor haar is dat een bevredigende oplossing, dus waarom niet? Ehm um, van wie hebt u dit jaar het meeste respect als artiest? Ja, dat kan ik niet zeggen natuurlijk. Ehm uh, Ik vind dat wij een fantastisch programma hebben en eh uh, ik denk ook één van de sterkste programma's ooit. Zeker qua gemiddelde. Dus er zijn geen zwakke momenten. Ik vind het koor bijzonder. Ik vind ook de artiesten bijzonder. Ik vind ja, Genet is natuurlijk exceptioneel, maar Tim Kerr is ook exceptioneel en de uh, de zanger van eh uh, live eh uh, Kowalczyk is ook bijzonder. Zeer professioneel, goed, fantastische stem. Een voorkeur kan ik niet uitdrukken, maar ik heb ook geen ik zie ook geen zwaktes. Ja. ja. Mozart Alla Turca in C mol. Een reactie over. Nou, ik vind die twee jongens eh uh, heel leuk en eh uh, een, een heel pr super professioneel natuurlijk. Dat zijn eh uh, producten van ja, de grote Angelsaksische uh, muziekscholen spelen perfect uh, viool en piano en hebben toch wel een, een bijzondere zin, zin voor humor. En ik vind die dingen, daar zit er goed in elkaar vind ik. Ik vind, ik vind het wel leuk om te doen, ja. Wat is niet evident wellicht, want want uw orkest samen met u kennen de gewone altuurken. Ja, dat stukje is eh uh, tricky en eh uh, al die dingen eh we hebben heel veel repetitie gevraagd en eh uh, omdat de Turkist niet alleen moet spelen maar moet ook acteren, dansen zelfs eh uh, eh uh, en humor is een heel kwetsbaar iets dus dat moet echt juist zitten. Dus uh, je kunt er niet zomaar half doen want dan werkt het niet. Dus dat heeft wel een zekere inspanning gevraagd, maar ik vind wel dat het resultaat er is. Er is een andere leider van die electric band, dat is Majority jaar. Hoe is die overgang verlopen want jullie moeten natuurlijk nou samenwerken hè. Ja, maar ik ik ken hem Michs ook al jaren. Ik heb met hem al gewerkt in Duitsland. Eh uh, dat is een bijzonder vrienden man, een zeer goede muzikant. Eh uh, dat was eigenlijk geen enkel probleem. Dus eh uh, het opvangen van eh uh, de popnummers eh uh, als leider van de band, dat dat, dat was probleemloos en eh uh, zijn nummer Vienna, wat ook een heel bijzonder nummer is, hebben we 2 of 3 jaar geleden gedaan in Duitsland. Dus dat was ook niet echt nieuw. Je gaf in het verleden ook les onder andere over die sonatevorm waar dat je het genot er hebt gehad in bij Tschaikowski. Ehm um, is er nog tijd voor jou om les te geven? Tuit eigenlijk wel, maar ik ben nu officieel gestopt in het conservatorium omdat ik eh uh, ja, mij wil wijden aan creatieve dingen. Niet dat onderwijs niet creatief zou kunnen zijn, maar eh uh, eh uh, ja, ik heb nu 35 jaar les gegeven. Dat is nu wel voldoende geweest voor mij wat niet wil zeggen dat ik dat niet meer zou willen doen, maar zeker niet op een geregelde basis. Op een regelmatige basis. Ik vind ik vind het wel belangrijk dat een muzikant en artiest in het algemeen ehm uh, de ervaringen en de kennis die zij hebben bij elkaar gebracht in hun leven, dat ze dat proberen door te geven aan de volgende generatie. Op welke manier ook. Het kan zijn in vorm van een artikel of van een boek of van lesgeven of van een gesprek. Maar eh uh, zo zit het wel het nu eenmaal in elkaar. Dus de de de kennis en de verrijking van de kennis moet worden doorgegeven. Om in twee redenen ben je niet gespaard geweest door critici, vooral binnen de klassieke muziek, binnen het klassieke weegeltje, omdat je de prons eh uh, dirigeerde en dat te populair was voor hen. Krijg je die reacties nog eh uh, tegenwoordig en ook kijk je daar naar terug. Ja, ik krijg die reacties niet meer rechtstreeks, maar ik weet natuurlijk wel dat ze bestaan. En ik begrijp ze, want ik ben op dezelfde manier opgegroeid. En voor mij was de omschakeling eh in 91 bijzonder groot. Maar eh uh, ik heb er geen spijt van en dan ik heb een nieuwe wereld ontdekt van boeiende mensen, boeiende muziek. Ik heb ook ontdekt dat niet alle klassieke muziek per se goed is of per se waardevol omdat ze klassiek zou zijn. En dat er in de popmuziek even zelf slechte muziek en goede muziek en uitstekende muziek bestaat. Dat is één punt, maar ik heb ook ontdekt dat het neerkijken op zogezegd minder waardige kunstvormen dat is een soort eh uh, fundamentalisme waar ik eh uh, een afkeer van heb en waar ik zeker niet wil aan meedoen. Iedereen heeft het recht om de kunstvorm te beleven of te beoefenen die hij wil. Dat mag elitair zijn, dat mag super elitair zijn. Maar u hebt niet het recht om eh uh, mensen te beoordelen of te veroordelen omdat ze een andere smaak of een andere in zich door attributen te hebben. Dat trekt enorm naar religieus fundamentalisme. En dat is dus wat we echt kunnen missen in deze wereld. Oké, okay, dankjewel eh uh, Roberto Rollo voor dit interview. Alstublieft.